Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moeten strengere Europese regels komen om illegale vuurwerkbommen aan te pakken. Dat zeggen onder meer de politie en gemeentes. In sommige landen kun je gewoon naar de winkel om extreem zware knallers te kopen. Dat spul wordt vervolgens illegaal naar Nederland gebracht. Die bommen zijn daardoor ook bij ons makkelijk te krijgen. Levensgevaarlijk, zegt burgemeester Schouten van Rotterdam. Dit heeft echt desastreuze gevolgen. Dit soort bommen liggen ook gewoon letterlijk soms onder de bedden van onze kinderen. Die ze dan ook gebruiken of verhandelen op wat voor plaatsen dan ook. Het is ongelooflijk gevaarlijk. En niet alleen voor nou ja, het gezin daar al, Elena, maar ook voor de mensen omheen. Het heeft echt een enorme impact. Vorig jaar waren er meer dan 1500 aanslagen met explosieven op huizen en andere panden. Dit jaar zijn het er bijna evenveel. Bewoners van de tarwekamp in Den Haag moeten waarschijnlijk jaren wachten op een schadevergoeding, dat zegt een advocaat. Vorig jaar was er in de wijk een enorme explosie, meerdere woningen storten in, zes mensen kwamen om. Meerdere verdachten zijn opgepakt, maar die advocaat denkt niet dat zij kunnen betalen voor de schade. Slachtoffers kunnen van de overheid 5000 euro krijgen, er bestaat daarnaast ook een regeling voor meer geld... maar die is niet bedoeld voor zaken die gaan over brandstichting en explosies. En pak je winterjas maar vast uit de kast. Komende dagen wordt het een stuk kouder. Goed nieuws dus voor schaatsliefhebbers. Die kunnen nu al terecht bij kunsteisbaantjes, zoals deze in de stad Groningen. Daar is, behalve schaatsen, nog meer te doen, zeggen deze kinderen tegen RTV Noord. Ja, met de slee en door het parcours heen. Wat vind je nou leuker? Als er een gewone schaatsbaan is of zoals nu? Um, nee. Alleen ik val steeds. Hoe kan dat? Uh, omdat ik hiervoor echt nog nooit heb ge geschaatst. Dus ik ben er nog niet heel goed in. Wie weet is hij aan het eind van de kerstvakantie een echte prof. In Groningen kan het met kerst s'nachts 4 of 5 graden gaan vriezen. Dan nog het weer van vandaag. Een droge dag met opklaringen met flink wat zon. Alleen in het noorden blijft het grijs. Het wordt max 6 of 7 graden. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Ja, Goedemorgen Zandvoort. We zijn er weer. Het is een paar minuten over tien. En uh, nou, de gebruikelijke setting hier bij uh, Goedemorgen Zandvoort... Ik zit hier samen met Carina. Carina, hartstikke leuk dat we hier samen ja, goedemorgen. presenteren. Ja, Een tijdje geleden. Hè? Ja, zeker. Ik had het een beetje druk. Ja, dat heb ja. ik begrepen. Ja, Waarmee waar je allemaal? Nou, ten eerste was ik in Florence. Florence ben je geweest. Oh, wat leuk. Ja, en uh, druk op school. Huh? Kerstdiner, administratie. Oké. Okay. Ja, maar nu lekker vakantie. Maar nu lekker vakantie, ja. hè? Ja. Nou ja, hartstikke goed. Uh, je bent gisteren bij uh, Boeddha Gym geweest in Zandvoort ja. uh, Noord. Want, Geweldig. Wat was daar aan de hand? Nou, er was van alles aan de hand. Uh, om twaalf uur werd het geopend. Uh, het Series Request Event. Um, voor spieren voor spieren. Door Lars ja. Carré. En uh, onmiddellijk gingen de fietsers uh, van start. En die hebben eigenlijk uh, om tourbeurten... Uh, hebben ze de hele nacht door gefietst. Tot dadelijk weer twaalf uur. Wat leuk. En daartussendoor waren er activiteiten voor kinderen. Uh, er was beatbox voor vrouwen. Ik, het was aan de lopende band was er... Sport. Nou, en dat is op en dit moment nog bezig, hè? Tot de twaalf het, uur is dat ja. Dus, ja. Uh, nou ja, dan gaan we volgende week worden wat het opgeleverd heeft. En een mooie reputatie van ja. jou krijgen we ervan. Zeker weten. Ik ben bij de ijsbaan geweest gisteren als de eerste keer uh, vrijwilliger. Dat was ja. leuk, want ik had het uh, beloofd hier in de uitstelling. Dus ja, dan kom je er niet meer onderuit. Maar ik vond het heel leuk om te doen. Ik heb ook nog op het ijs gestaan met mijn klas. Oh, wat goed, wat goed. Dus juf, ga je meedoen, ga je meedoen. Ik okay. dacht eerst, nou, als ik nu val... Ja. Dan heb ik uh, niet zo'n nou, vakantie. Gisteren viel, viel er ook een jongetje achterover. Oeh. Ja, dat is toch heel vervelend. Want ja. ijs geeft niet mee, ja. dus, uh, Maar goed, ik stond bij de koekensopie. Dat was, uh, was heel leuk. Dus een hoop uh, chocolademelk met uh, slagroom natuurlijk. En genoeg te zien, hè? En uh, uh, Bluwijn en al van alles. En genoeg te zien en uh, genoeg te doen. Heel leuk. Ze zijn er trouwens uh, nu alweer open. een half tien uh, zijn ze begonnen. En uh, ze hebben een speciaal uur voor mensen met een beperking die uh, uh, kunnen uh, nou, uh, schaarten. Dat is heel leuk, want dan hebben ze nog van die, van die rekken geleend bij de ijsbaan in Haarlem. Oh, ja. Zodat ze dat kunnen doen en er komen ook nog uurtjes aan voor slechtzienden en uh, ja, met dus begeleiding meer allemaal. Rust. Ik merk het ook met de klas. Dan ben je alleen met de klas op het ijs. Ja, dat is heel goed. Maar dan is er rust. En ja, dan dan, daarom uh, zijn er ook gebouwdereuren, ja. he, Voor hele, hele kleine Ja, uppies. geweldig. Uh, tot en met zes, want ja, die worden natuurlijk onver gereden door uh, de te grote Nou, die grote die gaan hard hoor. Ja, is maar het, het, is, het was een hele leuke sfeer. En uh, ja. ja, hij staat er nog tot. Ik dacht 3 januari of zo. Dus uh, ja, je kunt toch een keer gaan schaatsen als je wil. Nou, ik had mijn skills nog, ja. dus ik kon zelfs nog achter Ja, daarom, daarom. Dus Dat ging goed. Eh, <laughs> nou, we hebben natuurlijk ook uh, Maya Kop bij ons. Die zit achter de knoppen. Welkom, Maya. Uh, maar misschien dat jij even een beetje kunt uh, voorlezen... wat we uh, deze uitzending gaan doen, ongeveer. Nou. Ja, we gaan wat zo gaan we praten. Doen? We gaan, ja, we gaan zo in gesprek met Patrick Berg van de OPZ... over de motie tegen AZC. En daarna is er weer muziek. En dan gaan we praten met Olga Poots over de kerstsamenzang... op het Gasthuisplein. En dan komt er een opname vanuit uh, Studio ja, Haarlem. Ja, inderdaad. Marco Deen ja. die zou komen, maar die heeft helaas uh, afgezegd. Ja. Maar we hebben nog een interview van hem liggen met Haarlem 105. En dat gaan Daarom? we uitzetten. Dat gaan we naar luisteren. En dan, uh, na de pauze wou ik zeggen... Maar, nou, na, het na het nieuws. <laughs> na het nieuws. Dan uh, komt Peter Bluis even... of in ieder geval iemand die de lotenactie ja, komt vertellen. De, ja. En natuurlijk de winnaar van de Vrijwilligersprijs. Roy van Buringen komt eraan. En... Jan Hilkodiet van de toneelvereniging Wim Hildering... die gaat alles vertellen over het eerste optreden weer in de ja, nieuwe Ja, inderdaad. Klop. 8, 9 januari. Spannend ja, uh, in de allemaal hele mooie Absoluut. onderwerpen. Maar we beginnen maar even met muziek... want uh, ja, daarna gaan we dus praten met uh, Patrick Berg ja. van de Oudere Partij Standvoort. Morgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur... met politiek, cultuur en sport op ZFN. Ja, we luisteren naar Kid Creole en de Coconuts. I'm not your daddy, lekker nummer. Om mee te beginnen in deze uitzending van Goedemorgen Zandvoort. We gaan aan ons eerste onderwerp beginnen... en dat is, uh, ja, er is afgelopen uh, dinsdag een motie ingediend. Patrick Berg zit bij ons. Uh, Patrick Berg is van, uh, gemeenteraadslid van OPZ... En het was een motie uh, dat er in Stamford geen AZC moet komen. Uh, daar is al eerder over gesproken in de Raad. En eigenlijk was het wel duidelijk dat de hele Raad daar eigenlijk ook tegen is. Maar er waren maar vier partijen die, uh, die uh, echt jullie motie steunden. Nou, dat was net genoeg voor een meerderheid natuurlijk. Uh, hoe kijk je erop terug, uh, Patrick? Op die, uh, hoe het gegaan is afgelopen dinsdag? Nou, met, uh, het, inderdaad, er is al veel vaker over gesproken in de gemeenteraad. Um, toen uh, Martijn Hendricks nog de wethouder was... Dan wisten we ook wel waar de wethouder mee stond... en dat hij zei van uh, uh, we doen voorlopig niks... En, uh, en eigenlijk gebeurde er niks. Alleen in, uh, septem in september was er een uh, raadsvergadering... en toen was er uh, geen AZC tot Tweede Kamerverkiezing... en toen waren er twee raadsleden niet. Uh, eentje van OPZ was er niet en eentje van de PVV was er niet. En toen uh, is de stemming omgeslagen... Terwijl er altijd jaren werd gezegd ja. van we doen er voorlopig niks mee. Uh, toen werd er toch uh, gezegd van hey, die motie werd toen uh, verworpen. Dus die was, die, dat we niets zouden doen werd verworpen. Uh, ja en dat was eigenlijk was dat de aanleiding. Dat we zeiden van hey, we gaan het nu eens opnieuw in stelling brengen. Dat we, want uh, op de, sinds september is natuurlijk toch het college aan de gang gegaan. Hm. Met een uitruiloptie met Velsen. Ja klopt uh, ja. Ja, maar, ja. dat is Misschien dat we even uit kunnen liggen. Er zijn 45 uh, uh, mensen die bij ons opgevangen zouden moeten worden. Die zitten nu op een boot in, in, in Velsen. Ja, in Velsen. En dat kost per half jaar. Moeten wij nu uh, statushouders huisvesten uh, in Zandvoort. En die is eigenlijk voor de konto van Velsen zijn. Ja, ja. Dus per saldo zijn dat tien statushouders. Die je moet tien status, Extra hè? Want er Extra waren bovenop, natuurlijk al... bovenop de sociale ja, huurwoningen ja. die we al weggeven... Ja. Wat Zandvoort ieder jaar moet ja. doen. Zandvoort die heeft ieder jaar taagstelling uh, 26. Uh -huh. Statushouders huisvesten. Dus afgelopen tien jaar kun je wel nagaan... hoeveel sociale huurwoningen heeft Zandvoort gebouwd... en hoeveel hebben we weggegeven. Dus per saldo gaat ons... Nou, wat... weggegeven beschikbaar gesteld. Maar... Uh, ja, maar ja. weet je... Iedereen <lacht> weet je... zelfs uh, met, in oktober dan is er een motie uh, van... Uh, van een partij die zegt: van uh, we moeten 100% van de huur van de, van, de, van de huizen geven aan Zandvoort. Dus 100%. Ja. Maar op het moment dat, dat we zeggen: van hé, hey, die, die, die statushouders moeten we een keer stoppen met huisvesten. omdat we zelf niet genoeg huizen beschikbaar hebben. dan zeggen ze: van nee, daar gaan we gewoon lekker mee door. Ja. Ja. Dus weet je, dat. we, we kunnen niet. We, op het, de laatste tien jaar hebben we niet genoeg bijgebouwd. Dus ja. op een gegeven moment moet je wel zeggen: van hé. Hey, en toch hebben we aan de verplichting voldaan, tot. Tot op heden ja. lopen wij niet achter in Zandvoort met huisvesten van statenhouders. Mm -hmm, okay, en goed. degene die wel achterlopen, zoals Amsterdam... die lopen 2000 statenhouders achter om te huisvesten. Haarlem ja. 200. Ja. Bloemendaal 40. Ja. Dat soort aantallen. Daardoor is die spreidingswet nodig. Omdat even gemeentes die heel in. erg links zijn... die lopen zo erg achter... Ah. En dan moeten de, de, de gemeentes die dus wel aan hun taakstelling voldoen, die moeten daarvan ook nog een keer doorheen. Oké, okay, nee, daar heb je gelijk in, maar uh, ik wil toch, in, uh, jij noemde het woord spreidingswet, die, uh, nou ja, goed, die, die wordt niet ingetrokken. Waarschijnlijk hebben we nu is D66, die, die heeft een beetje de, de macht nu, zeg maar. Dus die spreiderswets wordt niet ingetrokken. En dat is dat niet ge gezien. Nou, ja. we zien. Ik, denk dat nou die ik denk het niet. Nou, maar, ja. nou gemeenten zijn natuurlijk wel ge ge gehouden aan die wet. Ik bedoel, je moet de wet naleven. Ja. Het is wel voor iedereen de wet thuis. naleven. En dat is wel bijzonder dat CDA dat ook loopt te roepen... hier in de gemeente mm -hmm. Zandvoort. Van ja, we moeten de wet naleven. Ja. Maar op het moment dat het over stikstof gaat... Dan is diezelfde partij dat ze zeggen van hey, we, moeten, we moeten die wet maar naast het neerleggen want we moeten in Zandvoort gaan bouwen. Ja, we ja, ja, ja, we, we ja. gaan wel zien wat het stikstofprobleem, uh, als we die wet naast het neerleggen, mm. dan gaan we wel zien wat het betekent. Mm. Ja en weet je dan zeggen ze wel van de, de, je, dan, <coughs> dan ze wel kieskeurig om een wet niet na te willen leven. En met de spreidingswet dan zeggen ze nee we moeten de wet naleven. Dus, ja. ja wat is het? Ja. Het nee, dat is waar, dat is waar. Hey, uh, uh, destijds waren we omliggende gemeenten het ook al niet eens met uh, wat Zandvoort doet, zeg maar. Uh, heb jij nog reacties gehad op deze, deze motie? Nee, op deze motie hebben we van niemand oh. uit de regio re reacties gehad. Maar uh, het is natuurlijk wel, Blommendaal die loopt ook te roepen van... Uh, het is gek dat Zandvoort uh, uh -huh. uh, zich niet houdt. Temporiteren maar, ja. noemden we het. En uh, dat vonden ze gek. Maar ondertussen dan. dan heeft Bloemendaal die heeft gezegd van die had eerst langs de, langs de uh, uh, Randweg een locatie op het ah. oog. En nu hebben ze gezegd van hey, die locatie gaat niet door. We gaan er nog een jaar onderzoeken. Mm -hmm. Kijken of we een andere locatie. Dus mm -hmm. weet je, en, en Heemstede Idemdito Dito, die zou dat bij uh, uh, God, hoe heet die? Uh, dat centrum van epilepsie. Ja, bij de Krukjes. Oh, uh, ja, daar zouden Heemstede, een, een, een, een locatie uh -huh. uh, waar ze mee bezig... is ook uh, door de buurt gekomen En ze zeggen over, nou, die locatie zien we af. We gaan het ook weer een jaar onderzoeken. Ja, ja. Dus ja, de gemeenten die de grootste mond hadden... dat Zandvoort ging temporiseren... Die, die, terwijl Zandvoort nu in uitraal heeft gedaan met Velsum... Maar die gemeentes, die, die hebben nog helemaal niks. Uh. Maar stel voor Op dat... Dat die spreidingswet dus wel gehandhaafd wordt. En uh, is er een kans dat Zandvoort zeg maar gedwongen wordt uh, om een ACC hier te plaatsen? Ja, en dat de CoA zegt van uh, we gaan het daar en daar doen? Ik heb liever dat de, wet, dat de minister dan een locatie aanwijst dan dat ik als gemeenteraad een lid. Uh, ja, want ja. Ik, ik sta er echt niet achter. Dus nee, ik wat... me zeer. Waar zou het ik, kunnen? Waar zou het kunnen? Ja, ik, ik, denk ja, ik heb dat het ook helemaal niet kan. Zo veel mogelijkheden. Maar... Ik denk dat het helemaal niet kan. Ik denk dat we eerst eens een keer voor onze eigen... Ik, ik spreek zoveel mensen, Hans... die, uh, die, die in een eensgezinswoning wonen... oudere mensen... Hm. die graag willen verhuizen naar wat kleiner. Hm. Een huis met twee slaapkamers... een goede buitenruimte... of een balkon of een tuintje. Hm. Mensen willen doorgraag iets kleiner... Tuurlijk, nee, omdat ze logisch, denken van... Ja. Hey, over tien jaar... Dan red ik het niet meer zelfstandig. Ja, en dan ja. moet ik iets gelijks verloers hebben. Maar ja, we krijgen natuurlijk straks een enorm uh, dus uh, woningproject. Je... op het Curidex. Uh, waar 500 woningen komen. En zou dan nou, niet ik, even... ik hoop dat dat doorgaat dan ja, dat... allemaal. Want nou, ja, geen... dat, dat, maar dat, ja uh... je zegt ja. Maar uh, iedere keer dan lees ik in de, ra de raadsinformatiebrieven. dat er een probleem is met, ja, met stikstof. stikstof en alles. Ja, dat klopt. Dus geef eens een keer duidelijkheid. Mm, of, mm. Het, of er nou een probleem is met stikstof, ja. ja of nee. Nou, ik denk dat uiteindelijk die huizen daar wel komen. Dat, uh, dat, uh, ik hoop uh, het. En ja, er, moeten ook, nog je hoopt tien, er het. moeten ook nog tien ondernemers daar... <sleukkig> ja, dat klopt ja. die particulier ja, ja. eigendom hebben. Die moeten wel over de streep worden. Ja, er zijn natuurlijk nog een de de hoop, hoop orders te nemen. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar uiteindelijk denk ik toch dat het ja, gaat gebeuren. Ja, maar dat, dat denken we ook van de oude Marie's. Ja, zelfs. dat klopt. Ja. En dat van, denken we ook van uh, Rukert. He daar hebben we ook nog ja. geen plannen voor gezien. Nee, nee. Terwijl het is aangenomen vorig jaar. We ja. denken het bij het entreegebied... Hm. waar euh, drieënhalf jaar geleden die... die, die, die, die uh, de Grand Prix en alles mm -hmm. die moesten... die, die, die moesten zijn de, eruit gehaald. Ik heb nu de eerste, tekening, de eerste tekeningen gezien. We hebben de oude passagepanden daar. Ja. Die eerste tekeningen zijn er nu. Ja, daar de wordt de sociale woningbouw. De, de, de, de eerste tekeningen zijn er. Alleen, dan is er een... Er is dan een een afspraak gemaakt met pre-wonen... dat pre-wonen mag ja. en in maart zeggen of ze het... want ik snap dat een woningbouwvereniging moet nadenken... of het of, ja, financieel of ze, of ze, of kan. Ja, ja, ja, Alleen, ja. over twee jaar mogen ze nog een keer ja. de stekker eruit trekken. Nou ja, ze hebben marie school ook heel snel gedaan, hè? Pre-wonen, toch? Dus ze zijn nog niet eens Ze boord. Nee, dat weet ik ja. nog niet. Eens zijn heel, ze zijn al heel, heel, heel, heel lang bezig. Ik weet het, ja. Ze ja, hebben ja, het ja. voor voor een, voor een, een bedrag waar een normale wordt er nog niet eens 50 vierkante meter voor kan kopen. Ja, ja nee, dat is zo. Een ontzettend zo. laag bedrag. En dan staat al 3,5 jaar. Ja. Alleen de vergunning is aangevraagd. Ja. Maar de procedure loopt nog. Dus of ze een aannemer al geselecteerd hebben, is ook onbekend. Ja, ja. Maar goed, uh, jij, jij hebt hem ingediend, die motie, met drie andere partijen. Dus ja. de PVV, uh, Jongstandvoort en Zee. Dus je had van tevoren eigenlijk al een meerderheid. Ja, nou dat, dat, dat is wel dat, handig, dat, in, Eigenlijk had ze in september... had hij had, had, ja, had ook, had kunnen ook zeggen, aangenomen nee, kunnen worden. Ja, alleen dat klopt. toen waren er twee mensen ziek. Ja, nee, dat en, is de waar. Over, en, en de andere vier partijen... die vonden dat niet een reden om te zeggen van... hé, hey, we zien dat er nu twee mensen ziek zijn. Ja, dit is, dit, laten we deze stemming ja. even uh, een maand doorschuiven. Ja. Nee, die wilden het toen toch uh, ja. Ja. Te doordouwen... Ja. en eigenlijk een uh, motie verwerpen... Uh -huh. Ja, en, de, en daarom was het eigenlijk ja. de aanleiding om, om toch duidelijk te maken ja. dat, uh, dat de meerderheid van de raad op dit moment, mm -hmm. en eigenlijk ook voor de komende jaren, uh, geen, geen aftelijke nee. inzet willen. Om een ACC om te verwezen. Ja, ja, Ik ja, wil niet ja. dat een, laat die uh, ambtenaren maar vooral zich bezighouden met woningbouwprojecten. Ja, dat is wel handig, ja. ja. Waar, waar we als zand wat kunnen hebben. Ja. Hier, hiernaast ligt uh, een oud gasbedrijf, de Torweg, er wordt al. Hebben we een verdichtingsstudie gedaan. We ja, hebben, uh, hebben allemaal ideeën ja. ingestuurd. Waar kunnen we gaan bouwen? En, en dat rapport is onderin een laag gestopt ja. bij de ja. gemeente Zandvoort. Ja. Ja. Het spijt me zeer, maar... Nou ja, dan zou dat zou de gemeenteraad de... natuurlijk iets aan kunnen doen. Ik bedoel, Doe... je, We zijn het hoogste bestuursorgaan in, Doe in Zandvoort. Doe daar alsjeblieft ambtelijke capaciteit ja. insteken en uh -huh. niet in een AZC. Ja. Hey, Ik wil daar... nog, eh, nog een andere heikel punt in Zandvoort wat erg speelt. Is de verplaatsing van de Oekraïnse vluchtelingen. <laughs> Dus van uh, het Kuridek-terrein naar. Ja. Nou ja, waar moeten ze heen? Eerst ja, we, zouden ze naar het hoe, Noord gaan Dat is de dat is mijn eerste zon. Ja, ik weet het niet. Ja, oké, okay, maar goed. De, de, nou ja, de. Nee, maar die hele de, opvang de, hier van die van die, die wordt natuurlijk door het Rijk bekostigd, toch? Nee, nee, niet meer. Dat was voorheen. Ja, vanaf volgend jaar niet meer, hè? Vanaf, klopt, ja. Ja, maar, vanaf maart 2027, dan ja. hebben ze een andere status. Uh -huh, klopt. Want ze vielen onder, onder een beschermingsregeling. Ja. En, en straks moeten ze gewoon huur betalen... en uh -huh. ze moeten gewoon zorgkosten betalen. Uh -huh. Dus uh, de aanleg van riolering, uh, van, van wegen er naartoe. Dat is allemaal voor de gemeente. is allemaal voor de gemeente. En uh -huh. dat is ook wel een punt wat de, het college naar voren moet brengen. Ja. Het is niet alleen uh -huh. het, het zoeken van een terrein... Uh -huh. maar ook wat heeft het voor financiële consequenties ja, voor de ja, gemeente. Ja. En gaan ze echt beginnen... Ja, Zitten dat vind ik ook, kuur-, maar goed... Op de uh, Keuridex. Ja. Gaan ze terecht beginnen? Ja. of zeg je van, hé, hey, uh, laten we eerst eens kijken wat, wat nu deze maand de vredesonderhandelingen met Oekraïne-Rusland be ja, be betekent. Ja, ja, ja, ja. In plaats van dat we de hele volkstam hier in Zandvoort aan het gek maken mm -hmm. Nou ja, goed, maar in ieder geval uh, wat er gebouwd zou kunnen worden, zou ook gebruikt kunnen worden voor jongeren in Zandvoort, toch? Met die tiny houses en uh, dat zou kunnen natuurlijk, Dat he? zou kunnen, maar... Dat is ook geen slechte zaak natuurlijk. Als je voor uh, jongeren zeg maar uh, huisvesting kan regelen. Nee, daarom, daarom is natuurlijk het natuurlijk ook beschikbaar gekomen. Ik heb ook nog steeds niet gehoord of die padvinderij nou een een, een ja, deel uh, meegemaakt is. Juist op, juist op die plek zou er een sociale woningbouw komen. Maar ja, ik heb ook niks gehoord eigenlijk over een verhuizing. Nee, is toch, uh... Ze zijn al, al, al maanden bezig met SP-stopvoerd uh, erachter. Ik zou zeggen, de erachter, hè? Ik zou zeggen, stel prioriteit. <kwijls> ja. Ja, dat hebben we al een vaker geroepen. Ga je het allemaal in, in het nieuwe ja, uh, ja, verkiezingsprogramma? Ja, ja. Ja, dat wordt ons... een hard verkiezingsprogramma van OPZ? Nou, hard, nou, hard maar in ieder geval wel, wel duidelijk. Een, wel een duidelijk verkiezingsprogramma... Ja, dat, ja. dat voor ons wel een van de hoofdmoten is. Ja. Dat we vinden dat er een goede seniorenvoorziening ja, moet komen waar. komende jaar. Ja. Gisteren heeft de CDA hun zeg maar, lijst een beetje bekend gemaakt. Ja, dat nieuw, nieuw, was ook bijzonder. Nee, één nieuw persoon erop, hè? Nee, nee, nee, nee, ik bedoel, wat bijzonder is dat je nu eerst poppetjes gaat, gaat vertellen... voordat je gaat vertellen waar je programma over gaat. Ja, oké, okay, maar goed, uh, dat, dat ik, kun je ik voor zit kiezen. Niet, ik zit niet in de gemeenteraad... Nee, omdat ik het zo belangrijk nee. vind om als persoon aangezet ja, te worden. Ja. Ik zit er omdat ik, dat ik iets wil realiseren. En jij blijft zitten, Patrick, ook? En, ik uh, stel en me wel toch, beschikbaar. Of tweede op de lijst, neem ik aan, ik of niet? Ik stel me beschikbaar. Nou, we, we, we hebben een algemene ledenvergadering half januari. Oh, oké, okay, dan wordt de... het... En daar mogen de, de leden... die mogen erop beslissen welke volgorde... We ja, ja. Nou, ja. en welk programma we gaan doen. En dat maken we gelijk ja. We maken en het programma en de lijst Eind januari Nou, Het enige wat duidelijk is Is dat Bruno Bouwburg-Wilson niet doorgaat Dat, ja, dat, dat heeft dat hij is zelf aangegeven Dat heeft hij aangegeven ja. inderdaad Dus dan, ja, ik neem aan dat jullie weer naar 2, 3 zetels zullen gaan Er, er zou een sterke persoon op die derde plaats moeten komen dan ja. Maar die, die hebben jullie wel Ja hoor hm. Dat komt helemaal goed ja, we, we, hebben, we hebben geen twijfel erover Nee? Nou. nee. nee we hebben een uh, lange lijst ja. Een lijst in de, in de traditie als Carl uh, Simons altijd deed. Ja, ja, dus dan weet ja, je wel ja. hoeveel uh, namen we op de ja. lijst krijgen... en hoeveel uh, ondersteuning we hebben. Het mm. nou ja, dus is niet je... alleen maar die twee, drie ja, mensen mm. die zichtbaar zijn... maar. Helemaal, uh, ja, jullie zijn in ieder geval 25, een partij 20, die altijd minst. wel goed is voor twee, drie zetels, hè? minimaal. Nou, we doen ons best. Ja. De, dat is eigenlijk het teken dat het toch wel uh, ja. dat, ja. dat belangrijk ja. ja. is. Jij gaat volgend jaar ook nog door met schoonwandelen, gewoon één keer in de maand. Gaat, ja, dat dat, dat, dat, dat vol, blijf je doen? Volgende week. volgende week, Volgende week. volgens mij gaat dan wel iemand een keertje mee van jullie uh, uh, met een uh, lijfverbinding. Oh, nou ja, dat, dat zou wel. Dat lijkt me een keer leuk om te doen. Als ja, dus er zeker. een, een lijfverbinding komt van de vierden ja, naar de... Ja, ja leuk man. Ja. Ik ben voor. Nou, ik ben nog ik vrijwilliger ben... ja. ja. vrijwillig bij de ja. vijfd. Dus. Ik denk, die ga ik even inkopen. Ja. Nee, ja, dat doe ja. je goed. Hé hey, Patrick, <laughs> uh, ja, volgens mij zijn we er wel een beetje doorheen. Uh, nou, goed, uh, hartstikke bedankt voor je komst. Dank je wel. En uh, ik wens je enorme fijne kerstdagen alvast voor je ja. familie en al hard, iedereen. Hard werken. Hard werken. Ja, je wordt nog hard werken natuurlijk. Ja, natuurlijk. Een ja, dat moet ik eigenlijk ook nog bestellen. Ja. Maar die moet je bestellen, hè, bij jou dan? Ja, bestellen. Okay. We staan ze op beide kerstdagen fest te maken. Dus, ja, uh... dat weet ik. Ik had hem vorig dus wij, jaar ook. We hebben hier altijd kerst in ons yoghurtbak. Ja, ja. <laughs> dan... <laughs> en dan ga je er zelf koken. Dan ga je lekker uh, vis nee, uh, braden en ik, bakken. Dat, dat laat ik de schoondochter doen. <laughs> <laughs> Oké, okay, heel goed, Patrick. Hé, hey, dankjewel voor je komst. En uh, ga je goed. Dankjewel. dankjewel. Fijne dagen. We gaan allemaal even allemaal. naar muziek en dan gaan we naar het volgende onderwerp. <muchas> Mars Without you same deal Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFN. Uh, goedemorgen, Stolf. we zijn terug. Het is twee minuten voor half elf. En uh, we gaan naar ons tweede onderwerp. En uh, nou ja, zeg het maar, uh, Carina. Ja, dat, is, dat is iets heel moois. Ja. Want Olga Poot zit hier. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. En het uh, gaat over de kerstsamenzang: ja, de klopt. traditionele kerstsamenzang. Want het is, ik vroeg u net, ja. Uh, ja, hoe lang is het? eigenlijk al. Hoe lang ja. wordt dit al georganiseerd? Ik maar... weet ik niet, maar het is eigenlijk al jarenlang... het is zelfs een jaar geweest... dat het op twee pleinen dat er een kerstsamenzang was. Dus het is wel, uh, het is wel iets... Wat, waar de mensen graag naartoe gaan. Ja. ja, het verbindt. Ja, absoluut. Ja, in Haarlem heb je natuurlijk ook... de samenzang uh, bij de, in de Vijfhoek. Klopt, Daar ben ja. ik ook wel eens geweest... Uh, ja, je kent de mensen niet die allemaal om je heen staan. Hier in, het, hier in Zandvoort is dat anders. Ja, het is maar... een heel apart sfeertje kent ja. ons. ons. Ja. ja, want zijn het vaak dezelfde mensen die er ook naartoe komen? Uh, ja, maar ook wel uh, vaak mensen die je dan ook niet kent. Uh, ja. Dat is dan een ja, mooi, mooie mix. Ja. ja, en het is voor een goed doel. Absoluut, ja. ja. Wisselt dat per jaar? Het of... wisselt per jaar en dit jaar hebben we gekozen voor uh, Samen Zandvoort... Uh, mm -hmm. Dat is uh, van pluspunt ook. En uh, dat is dan voor mensen die het uh, financieel niet breed hebben. Want in deze tijd ja, uh, ja. geldt het eigenlijk voor een heleboel mensen. En ja, er wordt ook niet veel over. Over gesproken. Je gaat maar door met de dure boodschappen. Je gaat door, je gaat door. En dan komt de paniek. En dan kan je ineens de boodschappen niet betalen. Mm -hmm. En daarom heeft Samen Zandvoort dan wel een, een noodpotje... Nou, nou niet, niet mm -hmm. je, maar die wil een noodpot uh, formeren. Mm -hmm. Om dan de eerste, de eerste crisis te op te vangen. Dat er een week boodschappen gekocht kan worden. En dan gaan ze met de mensen kijken van... Ja, hoe kunnen we je helpen? En zijn er voorzieningen... Goede zaak. Ik kreeg de e-mail na toen, toen, liep ik er meteen warm voor. Dus ja, dat wilde ja, ik zeker doen. Dus gedurende ja, het du jaar worden ja. er, oh, sorry, zijn nee, er dan. meerdere mensen die zich aanmelden van: zouden we, zou je eraan willen denken om dit goede doel uh, nou, te bereiken? Nou, we, we, we kijken zelf even rond. Van ja, ik wilde eerst uh, iets algemeens doen. Ik dacht eerst van ja, Oekraïne of zo. Maar ik denk: nee, het moet echt iets voor de, zand, de zandvorte zijn. En dit sprak me ook uh, direct aan. Ja, echt kerst. mooie jullie, Ja, zeker weten. Maar jullie doen het samen met de wapenzangers, hè? Uh, sinds... Ja, ik doe het, uh, ik doe het namens, uh, namens de wapenzangers. Ik doe het al een halfjaartje. Uh, uh, Rob en Brie hebben dus gevraagd of ik dan de organisatie op mm -hmm. wil nemen. Nou, dat is dus begonnen met, uh, met de Chanticoor. Uh, daar was ik de vorige keer hier ook. En toen begon Hans uh, van, ja, ga je ook de kerstsamenzang doen? Net oh, okay. zei ik mijn enthousiasme, ja. Ja, zo gaat het. Nou ja. Oh, wat denk dat? Ja, oh, ja, ja. Ja. Mijn... ik dat? Maar... Ja, nee, nee, nee, nee. <laughs> het is eigenlijk mijn. Toch een andere hand. Nee, nee, nee. We hebben spul. meer handen. Maar... Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar ik vind het heel, heel leuk om te doen. Het okay. wel, hele... Nou hadden jullie het wel moeilijk hè, de laatste tijd met de wapenshangers. Ja, het was echt wel uh, een behoorlijke dip geraakt. En, ah. uh, nou, ja, nu begint het weer een beetje, een beetje te groeien. Er zijn weer nieuwe mensen bijgekomen. Maar ja, het blijft. Uh, ja, mensen gaan niet s'avonds laat vaak weg. Nee. En ja, er zit ook, uh, daar komt ook het, de centjes bij kijken. Want, oh, dat ook nog een keer. Uh, ja, want het is allemaal... Uh, ja, ja, inderdaad. Allemaal, allemaal en je neemt een uh, paar ja. Ja, consumpties. Want uh, wat ook een probleem is, zeg maar, de muzikale begeleidingen. Want jullie ja. hebben nu weer uh, Greet ja. heel uh, Ja, we dus voor, de, voor de optredens hebben we dus inderdaad Greet houden. En uh, dan als we dan in, uh, in het wapen zelf zingen, dan wil Greet niet... Uh, en dan hebben we dan... Uh, uit uit Amsterdam, die ook fantastisch uh, oh, okay. speelt. Ja. Dus uh, ja, het is klad ja. om te doen. Natuurlijk. Ja, Ga jij mee zingen? Uh, ik zit even te kijken van of ik dan tijd heb, maar ja. ik hou zelf heel erg van zingen. Ja, het is nou, de, scho ja. de school is dicht. Dus, uh, de school niet... is dicht? Ja. Dus, uh, ik ja. ging ja. niet onder de dus, nee ja. hoor. <laughs> Maar um, uh, hoe weten de mensen wat ze kunnen zingen? Krijgen ze allemaal een boekje? Uh, of... ze krijgen een, een, een liedboekje. Met, uh, met de teksten. En daar zit uh, ook een bonnetje aan. En dan uh, de, kunnen ze een gift geven van minimaal 5 euro. En de opbrengst gaat natuurlijk helemaal naar, uh, naar Samen Zandvoort. En uh, ja, maar uit het liedboekje kunnen ze, kunnen ze dat... Uh kunnen ze de tekst meezingen, maar de meeste mensen kennen het. Ja. Nou, het, het zijn ja, geen het onbe onbekende nee. liederen. Het is Opeens een hele liederen. ingewikkelde liederen. Nee. van, van Nederlands, uh, Nederlands en Engels. En uh, boekjes zien er prachtig uit. En die is ook gratis gedrukt door, uh, door Charles Bos. Dus, oh, wat, uh, goed. Uh, wat ja. goed. Daar ben ik hem ook heel dankbaar voor. Ja, ja dat is, voor, is dan mooi. Ja. Ja, dan heeft hij ook weer gewerkt aan een goed doel. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. En het is een mooie mooi. plek, he. op het Gasthuisplein, onder die grote deels, boom. Geweldig, toch? Ja. Vlak bij het hofje. Dus, ja, vlak bij het hofje. Hoeveel ja. mensen komen er eigenlijk altijd op af? Uh, nou, het staat het vol? Het plein staat meestal vol, ja. Ah. En is er nog iets van een, een, een speech of een, een woordje? Uh, nou, onze dirigenten zal wel een klein woordje doen. Maar het is wel de bedoeling dat we gewoon uh, lekker gaan zingen. En uh, nou ja, na afloop uh, kan je het bonnetje inleveren bij het wapen. En dan, uh, die stellen dan de gluwijn uh, beschikbaar. Ja. Oh ja, oké. Okay, uh, voor een lekker sfeertje. Dus een uh, je nog kan zingen lekker vlaagje gluwijn Ja, Lekker, Heerlijk <laughs> ja. toch? Ja. Nou, het is prachtig. En wanneer horen jullie hoeveel het heeft opgebracht? Of, uh, of nou, werkt dat zo niet? Nee, Dan nou, ik, uh, ik zal de pot uh, goed bewaken. En, uh, <laughs> ik kan het meteen op het kist. Kan ik het? Kan ik het al gaan tellen? Dus, ja. uh, en het is wel de bedoeling dat het dus echt bij de bruto bedrag ook gewoon uh, geheel naar de, naar het goede doel gaat. Nou, wat goed. Nou, fantastisch. Nou. Ja, en wanneer is het precies voor de mensen die uh, heel graag... Woensdagavond, kerstavond, 24 december, begint om 9 uur. Nou, oh, goed. hartstikke en, mooi. En, uh, ja, ik wilde nog wat vragen, maar nee, ik heb hem niet meer. Nee, nee Olga, we hebben volgens mij alles uh, gehad. Ja, hè, en, ja. uh, jij moet zeggen, nou, vergeet dat, dat nou niet. Maar, nee, dacht het ook niet, hè? Nee, nee, nee, ja. En, en, en de wapensongers gaan gewoon door, hè, Die gaan jaar. gewoon door, ja. En dat januari is iedere... Ja, iedere... Januari staat het even stil, want dan is het een Ja, oké, okay, Maar, maar uh, dinsdag... Uh, dinsdag uh, Februari gaan we gewoon weer. En op welke en... avond is dat bij is dus Meestal op uh, maandagavond. Want dan maandagavond, hebben we ook de beschikking okay. over onze ja. accordeonist. Ja, anders hoor ik van mijn zuster wel, die zingt ook mee. Hè? Ja, ja. Die, die, <laughs> goed. Verwacht, die verwacht ik vanmiddag. Want vanmiddag gaan we oefenen. Dus ik oh, wat goed. Ja. Oh, en ja, als leuk. mensen dit nu horen en denken: Ik wil toch ook eens komen kijken, kijken of ik het leuk vind, dan kunnen ze gewoon komen. Moeten ze zich eerst aanmelden of kunnen ze gewoon nee, binnenlopen? Nee, ze kunnen gewoon binnenlopen en iedereen mag meezingen. Moet niet, maar mag wel. Dus ja, ja. Dat is ook zo het vrijblijvende ja. maakt het ook zo leuk. Want dan zeggen de mensen, ja, ik kan niet zingen ja je maar kan, zingen. kan zingen. Iedereen kan zingen. Ja, maar ze iets... moeten we toch auditie doen, neem ik op. Nee hoor, nee. Hoor. Dus zingen ze zingen gewoon niet zo luid en dan vallen die op. Ja. Nee, nee. Lekker meebrullen. Lekker nee. meedoen, ja. Ja, want oh, ja, jullie zingen gewoon een leuk repertoire, weet je wel. Ja. En ja. Uh, gezellige liedjes allemaal. Nou, zingen prima ontspant. Toe. Absoluut, ja. ja. Nou ja, ik hoor het al. Jij gaat ook, uh, Carina. Volgens mij oh. al. Oh. Nou. Ik denk dat ik in Limburg ben. Uh. Oh, je bent hier ja, Donald. Ja, ik oh. ga de 23e al richting Limburg. Oh, oké. Okay. Dus. Ik zing vanuit daar zing ik ja, wel even heel hard. En voor anders jullie. kom je maar een keertje gewoon. Uh, ja, kan ook ook door, een keertje kan nou, nog. ik kom wel een keer een item maken. Ja, ja Dat vind ik wel Een heel item leuk. maken, ja, dat is wel een ja. goed idee. Oh, ja. Zing ik meteen ja. even mee. Dat is een goed plan. Ja, dat, dat houden we erin. Goed, dat jou. vind ik ook Gaan wel we doen. goed. Dus idee, nu ja. heb ik al twee afspraken. Ja, dat gaat snel, hè? Hé, hey, Olga, mag ik je hartelijk danken? Ja, <laughs> nou ja, veel succes, kerstavond. En een geweldige kerst. Ja, lekker rustig Rustig aan, oh, ja, je hebt gelijk ook. Ja. Hoeft ook helemaal niet zo druk. Nee, nee, nee hoor. We nee. hadden ja, het uh, vooraf even de, de, een hoop kerststress hè, van mensen. Uh, de kerststress. Oh, de ja. kerststress van uh, wat moet ik bespoken. maken, dat zal het allemaal wel lukken. En waar, ja. moet, waar moet je het over hebben joh, aan de ja. tafel? En dat was ook nog ja, ja, er waren een aantal ja, een tips. Ding, ja. Wat moet ik doen als ik met mijn schoonfamilie uh, kerst moet vieren? Ja. En je hebt daar een beetje moeite mee. Nou, uh, tip 1 was net op de andere radio, hoor. Tip 1 is uh, bedenk alvast uh, wat vragen van tevoren. O, is erg worden. Tip 2, bedenk een activiteit dat je niet de hele tijd hoeft te praten. Ja. En tip 3, bedenk waar je gaat zitten. Ja. ja. Dat toch en en punt 4, begin niet over politiek. Nee, nou, ik, ik had twee jaar geleden had ik, was ik in Spanje bij mijn zuster en toen hadden we ook zo'n zo dinertje. En toen zei mijn zuster. Niet over politiek en niet over. Ja, dat bedoel nee. nou, ik. Maar waar moeten we okay, het dan over ja, hebben? En, en toen bleven we stil aan tafel. <laughs> <ook> toen <niet. laughs> okay. nou, hey, stil, ja. Oké. Olga, nogmaals hartelijk dank ja, bedankt en, voor de uitnodiging. Uh, geen probleem, uh, we gaan nog een, uh, een mooi liedje uh, uh, voor u spelen. Zangvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur... met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, we, gaan, we zitten nog even lekker na te kletsen, Maar uh, we gaan uh, verder met ons programma. Nou, Op het uh, uh, laatste onderwerp voor het nieuws van 11 uur... zou eigenlijk uh, Marco Deen langskomen. Uh, misschien zelfs met Peter Kramer, zeg maar, de nieuwe mm. lijsttrekker voor de PVV. Maar... Ze hebben uh, uiteindelijk toch gezegd van nou, we willen laten komen. De eerste hele lijst en dan het programma en weet ik het allemaal. Dus uh, dat duurt nog heel even. Maar uh, Marco Deen heeft een interview gegeven op de dag eigenlijk dat ze bekend maakten dat ze weer terugkwamen in mm. de raad, want ze zouden eerst stoppen, ja. later weer uh, doorgaan en uh, een interview gegeven aan Halem 105. En uh, nou dat uh, gaan we even laten horen. Met verbazing zagen we de tweet van Geert Wilders binnenkomen. De PVV doet ook mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in het prachtige Zandvoort, zo tweette hij. Dit nadat vorige week nog bekend werd dat de PVV niet mee zou doen in de badplaats. Maar de verbazing nam toe toen wij zagen wie de kar gaan trekken namens de PVV. Voormalig wethouder namens de OPZ, destijds Peter Kramer en Marco Deen. Voormalig tweede Kamerlid voor de VVD die mij een Paar weken geleden nog bezoer, niet terug te keren in de gemeenteraadspolitiek van Zandvoort. Marco. Goedemiddag. Ja, nee. Ik had echt even een papieren zakje nodig. <laughs> nou, dat is mooi. Ja, verrassingen zijn er. positieve verrassingen zijn natuurlijk. Hartstikke fijn. Ja, nee, nee, nee, nee. Heel even. Want je was zo gedecideerd. Je was zo overtuigd. Je ging meer naar Spanje met je vrouw. Ze kreeg eindelijk de tijd die ze verdiende. En, en echt nog een anderhalve week als een blad aan de boom. Wat nou, is er gebeurd? Nee, nee, dat is niet waar. Kijk, je moet het wel natuurlijk even goed ontleden, zo'n tweet. Want uh, daar staat, uh, we gaan in Zandvoort meedoen aan de gemeenteraad. En dat gaat onder leiding gebeuren van uh, Peter Kramer als lijsttrekker. En prominent op de kandidatenlijst zal ook Marco Deen komen. Nou, dat zegt verder niets. Op die lijst staan, dat ik op die lijst kom, ja, tuurlijk, weet je, daar zak ik altijd al op. Maar dat kan ook natuurlijk in, in een vorm van. Dus is het dan misleidend van Geert Wilders? Want de kans dat je nu gewoon als lijstduur erop staat en is dit misleidend om wel mensen te laten stemmen? Nee, nee hoor, maar ik ben natuurlijk wel een bekend gezicht. Dus ik wil wel op die lijst staan. En of het nou als lijstduur is of op plek 4 of 5 of 3, daar moeten we allemaal nog even naar goed aan gaan kijken. Maar uh, dat ik, uh, wat het belangrijkste is, is dat ik naar aanleiding van die tweet van vorige week van, uh, van Geert, waarin uh, hij dus veertig gemeenten opnoemde, waar Zandvoort niet meer bij stond. En dat was op dat moment natuurlijk ook zo, want het was hartstikke lastig om uh, nog uh, kandidaten uh, te krijgen zoals elke politieke partij daar wel wat moeite altijd mee heeft. Maar uh, ik kon het toch niet uh, verkroppen, Rut. Ik had uh, ik, ik zoiets van, ja, we hebben dit in 2018, zijn we dit gestart. Hartstikke succesvol. We hebben twee mooie periodes in de raad gehad. Constructief uh, bezig geweest. En dan zou het toch doodzonde zijn als wij onze vaste achterban uh, ja, echt teleur moeten stellen om te stoppen in Zandvoort. Dus ik heb nog even wat tijd gevraagd. En uh, heb ik uh, nou ja, goed, eigenlijk toch met een aantal mensen voor elkaar gekregen om tot een, uh, tot een mooie uh, lijst te komen. Waarbij ik uh, uitermate trots ben op het feit dat. Uh, uh, een politiek bekende uit Zandvoort... namelijk uh, Peter Kramer... Uh, bereid is geweest om hier de kaart te gaan trekken. Ja. Dus dat is eigenlijk wat er gaat gebeuren. Ja, op Peter kom ik nog terug. Maar, maar kort gezegd... Je, je wordt wel een beetje als paradepaardje gepresenteerd. Hij, uh, Geert Wilders noemt je in die tweet... mijn vriend, zegt inderdaad... Nou. hij komt op een prominente plek. Dat doe je... Uh, op die manier ja. word je... de kans is groot, hoe je het went of keert... dat je wel met voorkeurstemmen gewoon weer straks... ...in die gemeenteraad zit? Nou, dat, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Dat klopt. En uh, je kent me een beetje op, op die alsvragen vind ik altijd ingewikkeld. Want dat gaat uh, inderdaad pas spelen op het moment dat dat soort dingen uh, gebeuren. En dan gaan we daar weer een beslissing over nemen. Ja, maar je, je, je zegt geen ja om op een lijst te staan als je het niet daarna doet. Zo goed ken ik je ook wel weer. Nou, dat, is, dat zou toch een prachtige conclusie van je zijn als je me een beetje kent. En uh, die, die kans is ook hartstikke goed, uh, goed aanwezig. Maar nogmaals, ik moet echt nog even gaan kijken op welke plek ik kom te staan. En uh, in, in, op wat voor manier uh, ik dan uh, betrokken blijf bij en, de. En in hoeverre stand. bepaal jij dat of in hoeverre bepaalt Geert dat? Want die zegt, uh, meneer Wilders zegt heel duidelijk, je staat op een prominente plek, alsof het al is bepaald waar je staat. Nou, een prominente plek... kijk, uh, uh, ja, ik vind elke plek... en dus zo citeert dat volgens mij ook... elke plek op die mooie kandidatenlijst van Zandvoort... is natuurlijk hartstikke prominent... want iedereen die erop staat... heeft een prominente positie... en dat kan op 3, 4, 5, 6, 2, 7, 8 zijn... Dat is, uh, dat is maar net hoe je, dat, hoe je dat ziet. Geert is gewoon blij uh, dat we uh, het toch voor elkaar hebben gekregen om in Zandvoort mee te doen. Dat dorp gaat hem ook zeer aan het hart. Zoals je weet is hij ook al een aantal keer uh, bij ons op bezoek geweest uh, uh, in Zandvoort. Om daar uh, uh, gewoon aanwezig te zijn, om, om, om te assisteren bij de uh, zichtbaarheid en bij wat problemen die er destijds speelden. Dus, dus ja, Geert heeft gewoon echt iets met Zandvoort. En dat uh, wil, heeft hij willen uit op deze manier. Prachtig. En wie, en wie heeft Peter Kramer benaderd, die we natuurlijk kennen als wethouder die is gestopt? Hij hoorde bij OPZ, is de vader van Jerry Kramer, van Jong Zandvoort. Wie heeft hem benaderd? Nou, kijk, het is een dorp, hè? Het is geen Haarlem met 160, 160.000. Hey, Marco, Marco ja. ik weet je altijd. Je bent poli. je hebt wel heel veel geleerd in Den Haag, kan ik je vertellen. Je praat overal omheen. Maar even serieus, wie, gewoon, ja, ja. ik, Geert, wie dan? Wie heeft hem benaderd? Ja. Nou, kijk, ik ben op pad gegaan om een fractie te realiseren in, in Zandvoort. Dat is wat je dan uh, wilt horen. Nou, dat kan, want dat heb ik ook al in de Zandvoortse Courant uh, vorige week gezegd. Van luister, ik ga niet zomaar uh, als een geslagen hond uh, bij de pakken neerzitten... om deze mooie fractie uh, uh, nou ja, er niet meer te laten zijn. Dus, daar uh, ja, dan ga je natuurlijk in je netwerk kijken. En zoals je weet, uh, ja, ik spreek heel veel mensen. En daar was Peter er één van. En toen dachten we van, hé... Hey, ja, is dat een optie? Nou, dat was een optie. En wie heb je nog ja. meer benaderd? Ja, die lijst uh, voor de rest, uh, die wordt nog uh, gemaakt verder, ook op positie. We gaan nog een paar gesprekken hebben met uh, diverse mensen. Dus die is nog niet helemaal uh, in beton gegoten, laat ik het zo zeggen. Ja. Staan uh, de huidige uh, uh, twee heren die nu namens PV in de raad zitten. Uh, Ronald van Tichler staat die bijvoorbeeld erop? Nou, ook uh, dat uh, weten we nog niet helemaal, maar Ronald heeft al wel bij mij aangegeven dat die, ja, die man is ook ondertussen uh, natuurlijk hartstikke uh, druk, uh, ook in de provincie en in de gemeenteraad. Hij heeft ook een leeftijd van onder andere 73, dus hij heeft wel gezegd dat hij het wat rustiger aan wilde doen en met name zijn focus wilde leggen op de provinciale staten. Maar uh, als hij niet op de lijst zou komen, dan uh, blijft hij in ieder geval uh, op de achtergrond uh, betrokken. Oké. Okay. Uh, en en ja. je zegt, je kan, wat kan je wel al meegeven? Vertel mij eens iets wat ik nog niet weet. Dus wie staat er dan eventueel op de lijst? Uh, die jij persoonlijk hebt benaderd, omdat je dacht daarmee uh, gaan we succes uh, boeken. Ik verwacht, uh, Rut, zoals er nu uitziet, dat we met een, uh, ik denk zo'n zeven kandidaten zullen hebben op de lijst. Maar omdat we dat echt nog eventjes moeten bekijken, ook de posities en ook uh, het, het, het uit, uiterlijke. Ja, echt het uh, ultieme akkoord van diegene. Ik kan daar niet nu namen gaan noemen waarvan later blijkt dat die dan wellicht toch niet tevoorschijn komen op de ja. lijst. Dat wil ik niet. Nee, snap ik. Dus, uh, ja, dat moet ik echt eerst met hen allemaal, uh, laat ik zeggen, voor de volle 100% accorderen. Nou, en dan ben jij uh, een van de eersten die dat vast te horen gaat krijgen, zeker. En, en dan uh, toch de, de andere vraag, hè, want het is weer allemaal aan elkaar uh, gelieerd. Hoe reageerde OPZ op het nieuws van Jerry Kramer? Hoe reageerde Jerry op het, of Jerry op het nieuws van Peter Kramer, die de overstap maakt naar PVV als lijsttrekker? Nou, je noemt nu een paar dingen, hè? Uh, OPZ OP en, en, en, ja. ja, en, dus uh, en Jong Zandvoort. Ja, en Jari Kramer. Dus dat is ouderpartij Zandvoort en Jong Zandvoort. Nou, weet je, dat, dat, dat weet ik nog niet. <laughs> nee, want we zijn vanmorgen in Den Haag geweest. Wist uh, OPZ en... het nog niet? Weet OPZ het eigenlijk net zo snel als de rest het weet? Nu, nu uh, weten ze het uh, uh, ongetwijfeld, omdat ze die uh, foto hebben gezien. Maar luister Peter had volgens mij niet echt meer uh, een politieke band met de OPZ. En ik ken OPZ goed. Ik ken de fractievoorzitter hartstikke goed. Ik hm. weet wie daar op de lijst staan. En dat is een enorme saamhorigheid zal ik je vertellen in Zandvoort. Dus daar zal geen kwaad woord vallen. En, en Jerry? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Want die wisten natuurlijk wel al lang. Nou, die zal, nou maar dat weet ik dus oprecht uh, echt niet. Uh, ik, ik, ik ken Jerry uh, ook redelijk goed natuurlijk en uh, die zal misschien met zijn vader hebben gesproken. Maar ook dat heb ik niet aan Peter gevraagd, omdat dat voor mij eigenlijk uh, uh, niet, echt, uh, niet echt relevant is. En wat zei je vrouw toen je zei, liever, er is een kans dat we toch iets minder vaak naar Spanje gaan? Nou, weet je, voorlopig zit ik ook nog in een traject natuurlijk, na aanleiding van die Tweede Kamer. Uh, ik zit daar ook nog een beetje in, in, in, laat ik zeggen, in een soort van wachtkamer. En dat uh, Ik sta op 28, dus mochten er twee mensen uitvallen in Den Haag, wat ook niet heel uh, nou ja, uh, onmogelijk zou kunnen zijn. Als je kijkt naar de afgelopen jaar, het zou zomaar kunnen. Dus, en dat heeft dan ook weer te maken, Rut, met mijn plek ja. uh, op de lijst van Zandvoort. Want als ik daar uh, als fractievoorzitter uh, als eventueel naar Den Haag word geroepen, ja, dan vind ik dat vervelend. Dus uh, het is allemaal in het belang van. Ja, dus die prominente plek uh, je, je is nog niet zo heel prominent, want alles kan nog anders lopen zoals dat bij jou vaker gebeurt dus. Ja. Dat snap je. Uh, Marco, heel erg uh, bedankt uh, voor je toelichting. Uh, succes en ik ben heel benieuwd hoe dit uiteindelijk allemaal uitpakt. Hou me op de hoogte. Graag gedaan, dat zullen we zeker doen. Dankjewel. We uh, halen hem 105 uh, in gesprek met Rut Oei. Uh, het was een leuk gesprek, maar uh, ja, ik heb hem gisteren nog heel even gesproken, Marco. En ik heb uh, zelf over de terugkeer van... De, Eigenlijk te verdwijnen en de terugkeer weer van de PVV in de Stamfordse politiek. Heb ik nog een klein stukje geschreven voor de Stamfordse krant. En daarin stond dat uh, uh, uh, Ronald van Ticheles, de huidige fractievoorzitter, niet staat uh, uh, terugkeren op de lijst. En het, het leek er een beetje op dat Marco um, eigenlijk uh, van die lijst heeft uh, weggeduwd. Zeg maar. nou, hij heeft, ik, ik moet zeggen, hij heeft met alle drie gesproken. Ronald van Tichel wilde uh, zich meer op de Provinciale Staten gaan richten. En uh, Jan van der Oever... Uh, dus, uh, nee, het het mederaadlid nu Henk van der Linden en Jan van der Oever... Hè, die vorige keer op uh, plek drie stond... die uh, hebben aangegeven dat ze het wel gezien hadden in die politiek. Dus die, okay. daarom keren ze niet terug in de lijst. Daar moest ik nog even bij zeggen. Nou goed, um, um, dat was uh, Marco Deen. Ja. En we hebben afgesproken dat ze tegen de tijd dat de verkiezingen komen. Nou, dat is uh, over drie maanden al, hè, geloof ik. Nou, dat gaat snel. Uh, 18 maart. Ja. Dus, uh, dan, dan, maar er komen ook alle partijen natuurlijk daarom, op, langs. Ja, ja, ja, dus, iedereen uh, komt aan het woord. Iedereen komt aan het woord. Ze krijgen allemaal de gelegenheid om een prachtige programma te promoten via ZFM Radio. Ja, we hebben nog tien minuten. Uh, ja, we hebben nog iets leuks om over te praten, Carina. Vertel. Ja, wat ik je mee. hè ja, Nou ja, uh, er gebeurt van alles in het ja. dorp natuurlijk. Maar ik, uh, ik kan altijd wel genieten van alle initiatieven die er zijn in ja, het dorp. Ja, er zijn zoveel initiatieven. En uh, zeker ook gisteren uh, met het uh, sporten voor spier voor spieren. Uh, dan zie ik hoeveel mensen sportief bezig ja. zijn. Ja. Maar vanmorgen op de radio hoorde ik ook weer dat er meer sportblessures zijn dan... Meer blessure? Dan ooit, okay. ja. En, hoe, en hoe, dat, dat dan? hoe dat dan? komt, ja, mensen zijn meer gaan sporten. Ja, dat, maar, dat is een mogelijkheid. Uh, wat ook een oorzaak kan zijn, dat mensen dus bijvoorbeeld met... Uh, ze noemden iets van mountainbiken. Uh, dat mensen dan wel meteen een, een fiets kopen en hup, meteen die paarden opgaan, ja, Maar ja. overal hangen speciale bordjes over de zwaarte van, van de parcours. Maar dat mensen dan eigenlijk een beetje onvoorbereid... Ja, uh, zo'n sport als mountainbiken gaan beoefenen. Ja, We hebben misschien. hier in Zandvoort ook een heel mooi parcours. Ja, weet ik, rond, maar, rond het circuit. Ja, maar dat is dan een van de dingen waarvan uh, ja, wat fysiotherapeuten echt ook uh, opvalt. Ja. En uh, dat er uh, meer blessures zijn. Ja. Dus, uh, maar ja, het is wel een heel goed voornemen. Als, ja, goed, als, je niet weinig, aan zijn, als je weinig sport, maar dat heb je natuurlijk op het hardlopen of weet ik wat. Ja. Dan, uh, dan loop je eerder blessures op dan uh, dat je een getraind lichaam hebt natuurlijk. Dat is het. Dat is het. Maar dat vond ik wel een opvallende, opvallend ja. onderwerp vanmorgen. Ja, Naast, uh, ja zeker. Nou, dat is inderdaad ja. interessant. Ja. Ben jij een mountainbiker? Heb je dat... uh, nou, Vroeger heb ik wel eens door de grotten van Valkenburg uh, oh, een ja? mountainbiker. Oh. Door de grotten van de vang, <laughs> ja, op, ja. ja, met een lamp op je hoofd, op een helm. Echt waar? En uh, dan schuur je. Is dat dus. niet de link met, uh, met al die ja, uitstekende... Zeker? Ja, want je schuurt ook iedere keer met je, met <coughs> okay. je helm. Ja, ja. Uh, schuur je uh, over de plafonds ja. en over de doorgangen. Ja. Um, maar het is wel super cool. Dus als je nog iets wil doen in de kerstvakantie. Dan kun je dat dan doen. Dan kan je natuurlijk Door de kerstgrot kerstgod van... bekijken. Oh, ja. Je kan natuurlijk uh, met de kabelbaan omhoog. Uh, maar je kan ook de grotten in met een mountain. Bike. Nou, wat gaaf. Ja. Dat wist ik allemaal niet. Maar goed, uh... ik heb hier het parcours dus nooit gedaan. Nee, dat staat echt op mijn lijstje. Ja, dat moet je zeker Misschien doen. Misschien komt er uh... nog een item aan. Ja, Ik ken het ook niet, maar ik, ik, ik hoor van uh, kennis omheen dat het een geweldig parcours is. En ja. dat er ook mensen uiteindelijk uit het hele land, en natuurlijk omdat het circuit nu ook heel bekend is, zeg maar, zich uh, daar een rondje ja. gaan. Uh... Ja. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Maar goed, dus dat was een opvallend item uh, vanmorgen. Ja. Niet ja. alleen over mountain bike, maar ook over tennis en over ja. hardlopen. en nee, dat over, is waar. He, Je moet de juiste schoenen. En ja. mensen denken van, oh, nu ga ik echt uh, goed van start. Ja. Maar um, dat is natuurlijk zonde als je, als je meteen een blessure natuurlijk. oploopt. Nee, dat zou heel jammer zijn ja. natuurlijk. En da daarom moet je stoppen en gedoe ja. allemaal. Maar daarom vond ik het ook zo leuk om gisteren te zien... Uh, in ieder geval bij een van onze sportscholen hier in het dorp... Uh, bij Bouda Sport dat er zo'n gevarieerd aantal leeftijden binnenliepen. Hmm. Ja, uh, ook meiden van uh, 13, 14 die dan in groepen okay. daar kwamen sporten. Natuurlijk nu ook voor het goede doel, maar ja, het was een ja. hele fijne sfeer daar. En ja. ik geloof dat dat bij elke sportschool is. Ja. is een soort community huh. waar je een soort familie wordt van elkaar. Ja, ik. En dat uh, ja, bootcamp ja. is natuurlijk ook helemaal in. Tuurlijk, ja. En... Uh, ja. Ja, en het is toch wel heel handig daar in Noord om uh, die rondjes te rennen. En dan hup, weer die sportschool ja. in. weer. Ga jij meer naar die sportschool ook? Naar de moeder, ja, ik... gym? Nee, ik uh, ben niet bij een sportschool. Oh, dat niet. Nee, nee, nee, ik ben meer een, uh, een lonely sporter. Ik mm -hmm. doe alles zelf uh, gewoon. Uh, okay. Weet je, dan kan ik het ook zelf bepalen. Nee, is waar. Als ik ja, zin ja. heb om uh, zeven uur te gaan rennen, dan ga ik om zeven uur rennen. Nee, en als ik zin heb zo, om ja. in de zomer al om half ja. zeven te starten, ja. dan. Uh, ik heb wel eens geprobeerd bij een loopgroep. Uh, aan te melden. Nou ja, dat is niet proberen. Maar, is maar ik heb me wel eens aangemeld. Ja, ja. Maar het is me toch gewoon, iedere keer moest, ja, niet gelukt, moest ik weer afmelden, omdat ik gewoon. Ja, ja dan ja, is het meer een verplichting. Dan, dan, dan, dan kun je beter zelf gaan lopen ja. Ja. wanneer je wilt. Ja, daar ben ik met een je eens. Ja, ja. ja, ja, dus, ja, ja. Uh, ja. Nou, helemaal ja. top. Uh, ja, we gaan bijna naar het, uh, we, we hebben nog ruimte voor een. Uh, een mooi muziekje, Moya. Wat gaan we draaien? Uh, uh, war is over van uh, John Lennon. Oh, nou, dat is wel ja, mooi zijn. Nou, nou, dus hoop ik ja, dat het een keer die war we over is. daar ja. gaan we voor in deze kersttijd. Ja. War is over. Happy Christmas, Julian. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just begun.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 show it but baby